Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het CDA heeft Jan-Peter Balkenende opnieuw gekozen tot lijsttrekker. Er waren geen andere kandidaten en het congres in Den Haag bevestigt dus een kandidatuur met een staande ovatie. Het is de vierde keer dat Balkenende de CDA-lijst aanvoert... In de top van de lijst brachten de CDA-leden nog een kleine verandering aan. Minister Klink en staatssecretaris van Bijsterveld wisselden van plaats. Klink is nu vierde van Bijsterveld vijfde. Het congres verwierp een voorstel om CO2-opslag onder woonwijken zoals in Barendrecht niet toe te staan. In een deelsessie werd gisteren een amendement daarover aangenomen, maar het voltallige congres wees het af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 Judoka Henk Grohl staat in de halve finale van het Europese kampioenschap in Wenen. In de klasse tot 100 kilo komt hij vanmiddag uit tegen de Duitser Beerla. Ook Elko van der Geest, die tegenwoordig uitkomt voor België, plaatst zich bij de laatste vier. Bij de vrouwen is Marinde Verkerk in de klasse tot 78 kilo al zeker van zilver. Zij plaatst zich door een zege op de Italiaanse Gallione voor de finale. Het weer, volop zon, het is 16 tot 20 graden. Ook morgen veel zon en dan wordt het nog warmer. 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat dat zich gevoel bij deze plaat van Casey en de Sunshine Band. No, that's the way I like it. GFM. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Na de Muziekboulevard met Maurice. Dank ben, daarvoor. ik ben een beetje zenuwachtig. Hey Ben! Hey Robby. Hey goeiemiddag. Goeiem. Dat Goeiem. is een tijd geleden. Ja, nou weet je waarom ik terug ben gekomen? Hè? Ik ja, denk nou voor de foto's natuurlijk. Ja, oh ja voor de foto's. Maar ook ik denk nou wethouder Tatas die uh, die plakt er nog vier jaar aan vast. Nou dan kan ik het ook wel weer eens proberen in Zandvoort. Nou hè? ik ben blij dat je weer terug bent. Oh dankjewel, je wel. Als uh, gast vandaag aanwezig? Ja precies, precies. Nou en we hebben in ieder geval weer hele leuke dingen um, in de studio inmiddels aanwezig. Ik kijk uh, gelijk in een foto. Arnold Bartman, jij is fotograaf, uh, professional fotograaf hier in, uh, in deze regio. Haarlem heeft hij zelfs zijn, zijn studio. En uh, ja, die komt foto's van meenemen. Oké, okay. ja, en waar zijn die voor dan? Een beetje gênant eigenlijk. Die, maar goed, uh, die zijn voor het uh, blaadje van mijn baas. De achterkant. De achterkant? De achterkant. Nou, ik, dan val je in ieder geval op. Ja, ja, nou, toch? ja nou ja, de achterkant. Ik heb geëist uh, twee pagina's. <lacht> Wat voor tekst? Wordt er maar één. Oh. En ik heb ook geëist een balkje voor mogen. En dat gaat ook niet gebeuren. Dus <lacht> gaat ook niet gebeuren. Ik heb niks te vervelen. <lacht> maar ik zal het even toelichten. Ik werk bij de veiligheidsregio Kennemerland als ambulancechauffeur En die hebben een, natuurlijk een personeelsblad. Een mooie full-color blad. En um, daar staat op de achterkant... Een collega en dienst hobby. Nou, laat radio nou mijn hobby zijn. En op basis daarvan uh, worden er foto's gemaakt. Wat nou, anders? helemaal goed. Ja, anders had, hij het, uh, had Arnold nu uh, eigenlijk bij de ambulance dienst gestaan om foto's te maken. Maar uh, nee, dit is mijn hobby. Hé, hey, wij gaan uh, vanmiddag weer heel veel doen bij deze ja. aflevering. Want we hebben onder meer het voetbal. Ja. vanmiddag uh, SV Sanford tegen Voorland. Maar waar is hij op van Nes? Een spannende wedstrijd. Die is uh, bij SV Sanford natuurlijk. Oh, op ja. het veld. Op het veld. Dat je maar niet meespeelt. En om half drie, <laughs> half drie gaat het gebeuren allemaal. Wie weet misschien speelt hij wel mee. Oh. Als reservespeler. Oké. Okay. Nou ja, het <laughs> zal dat goed zijn denk ik. En uh, om half drie gaan we kijken naar het weer. Dat doen we met uh, Lex van de Hoorn van Meteopagina.nl. Precies. En ondertussen praten we gezellig met Arnold Bandman uh, over zijn vak, uh, fotograaf. Uh, nou, ik, ik zit weer boordevol met vragen, dus uh, ik ben reuze benieuwd. Uh, gaan we ook al vertellen wat we de uren daarna doen? Of nou, we... dat, uh, dat bewaren we nog even. Oké, okay, heel gezellig. Zo dadelijk uh, gaan we praten met Arnold, de fotograaf van vandaag in de studio aanwezig bij CFM. Hier is Lily Allen, fuck you! Look inside, look inside your tiny mind, and look a bit harder.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 Go back to school, so baby deal It's what rules when, when it comes to making money. Bij het eerste plaatje van twee platen wat we draaiden op deze zaterdagmiddag uh, zag ik iedereen een keer opschrikken. Wat zegt hij daar nou weer? Ja, Fuck ja you. dat was uh, ja, En, en uh, gewoon platen draaien die normaal niet mag draaien. Nee, daarom wel een <laughs> ja. lekker gevoel, Albert-Jan. Ja, ja, een lekker gevoel. Ja, Jordan, goed. Lily Allen en uh, erachteraan Duran Duran en de Skin Trades. Ja, nou, nou wordt... Benno, je vertelde het net. Je staat zo mooi op de foto. Hè. Zo ja, mooi. dat moet nog blijken. Maar uh, we gaan dat afwachten. Arnold, schuiven ze even bij. In ieder geval zeer fotogeniek. Oh, dankjewel. Ja, okay, nou, dat is wat een gelijk compliment. Ja. Uh, Arnold Badman, uh, je hebt een eigen website, ik zal het gelijk maar even zeggen: fotoArnoldBadman.nl. Klopt. en uh, Arnold, uh, Of broek... FotograafHaarlem.nl, dat is ook wel okay. een uh, goede. Ja, die heb je ook, die blijft uh, ook vastgelegd. Die heb ik ook vastgelegd, ja. dus uh, die blijft makkelijk hangen. Ja. Ja. Fotografeer je als kleine jongen? Ja, ik fotografeer vanaf mijn twaalfde. Dus uh, dat is al uh, van oudsher een zeer grote liefhebberij. Ja, ja, helemaal uit de hand gelopen. En dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Dus uh, daar heb ik uh, een jaar of twintig geleden mijn beroep van gemaakt. En uh, nou, zodoende uh, ben ik in de regio actief als uh, fotograaf voor uh, particulieren, voor bedrijven, voor uh, websites, voor uh, ja, allerlei dingen eigenlijk. Ja. Nou ja, want uh, ik heb even je website erbij uh, genomen in de, op de computer hier in de studio, maar het is ja. inderdaad uh, van alles en nog wat. trouwdag, uh, wat je zelf zegt, scholen, maar ja. ook producten. Hè. Dat, vind, dat vind ik eigenlijk de mooiste foto. Een hele ja. mooie foto op je website ja. van een ring en ja. helemaal ja. uitgelicht, prachtig. Ja. ja, ja, dat is wat meer studio uh, werk eigenlijk. Ja. Nou, de, uh, wat het leuk maakt, is gewoon de afwisseling. Ja, precies. Want ik uh, vind het leuk om uh, zeg maar uh, ja, heel gevarieerd te werken en, uh, nou, de ene dag zit je op een trouwpartij, de volgende dag op een school en de, de derde dag zit je in de studio met een ringetje ja. de hele dag te rommelen. En op zaterdag zit je in de radio. En op zaterdag zit je weer in de radiostudio, <laughs> ja, dus ja. dat maakt het werk gewoon heel leuk. En ja. morgen speel ik, of tenminste zit ik bij de Hanemse Toneelclub, die oh. heeft een uitvoering... In de Luifel. En, uh, nou, iedereen kan jou inhuren. Dan ga ik dan weer uh, fotograferen. Dus uh, ja, iedereen kan mij in principe inhuren. Ja, ja. Ja. En um, nou, ja, ik, ik werk dus voor de veiligheidsregio Kennemerland. Die hebben zeg maar, hun eigen brandweerfotografen. Ja. Die ja, jongens ja, ja, uh, ja. ook allemaal met grote toeters zoals ja. jij. En nog ja. groter zelfs. En ja. uh, heb je dat ook nog gedaan vroeger? Uh, dat soort uh, sensatie? Nee, die, of... uh, ik ben wel uh, vroeger uh, een tijdje werkzaam geweest bij de Zondagskrant. Maar dat is natuurlijk niet echt een krant waar je s'nachts uh, voor uh, opgepiept werd. Ja, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee, dat is, dat is toch wel weer een, een, een ander vak. Dat, dat, dat werken op, op echt oproepbasis, dat je acuut ergens moet, moet komen. Ja. Ik, het lijkt mij wel leuk om een tijdje te, te doen, maar... Lijkt dat, me slopend, hè? Ja, dat is slopend, ja. ja dat lijkt me ook, vooral ja. die, die onregelmatige, dat is natuurlijk uh, ja. wel heel zwaar eraan. Ik heb lijkt ook mij... wel eens tegen die jongens gezegd, jullie zien meer narigheid met, als ja. fotograaf zijn ja. dan ik eigenlijk in mijn normale dienst. Dat, uh, dat, uh, dat denk ik ook. Ja, ja. Maar ik denk wel dat dat een vak apart is. Ja. Dus, uh... Moet je ook wel tegen kunnen, hoor, denk ja, ik. Dat ja, dat denk ik ook. Ja, ja, ja precies. Ja. En um, ja, fotografie, digitale fotografie... Hè, dat ja. is het tegenwoordig helemaal. Ja, een, uh, ja. Wat mij zo fascineert is van... iedereen fotografeert ja. tegenwoordig... Ja. Is dat nou geen bedreiging voor jou als beroepsfotograaf, als jullie beroeps, beroepsfotografen? Ja, nou dat is een, wel een tijd zo geweest. Maar, uh, want uh, natuurlijk de digitale fotografie die geeft je de indruk dat het iedereen het kan. Ja. Maar uh, ja, in de praktijk blijkt toch dat, uh, ja, dat het een vak is. En dat uh, als het er echt om gaat, dat mensen toch weer een, een echt een fotograaf inhuren. Ja, ja. Bijvoorbeeld op trouwerijen of uh, nou, echt momenten dat je echt zegt, van nou, de, de kwaliteit moet gewoon goed zijn. Dan wordt er toch altijd uh, ja, gelukkig nog een beroep gedaan op de, op de vakfotograaf. Ja, precies. precies. Ja. En... Um als, als een, een, bijvoorbeeld kinderen dit horen en die denken van, nou, dat lijkt me ook wel leuk, vakfotograaf ja, worden. Ja. Kan je dat leren ergens? Nou, ik kan een een fotovakschool natuurlijk. Er is een, een opleiding voor, die is vier jaar. Die heb ik ook uh, gedaan. Ja, dat is uh, een pittige ja. opleiding. En wat is uh, uh, wat moet je achtergrond zijn? MBO, HBO? Ja, je moet een uh, MBO-achtergrond hebben, dus uh, dat sowieso. En uh, ja, uh, je moet natuurlijk creatief zijn, hè? dat is het belangrijkste. En je moet het gewoon echt voor willen gaan. Dat is uh, natuurlijk de meeste beroepen zo, maar je moet echt uh, willen leren. En uh, ja, het is wel een praktijkvak. Dus het is echt iets wat je in de praktijk leert. Ja, op school leer je wel theorie en uh, gewoon hoe het allemaal ja. werkt. Het diafragma instellen. Ja, dat leer je allemaal. Maar als het, uh, als het echt uh, uh, op het moment suprem gewoon goed moet gaan... Dan, uh, dan, uh, ja, dan moet je dat echt in de praktijk leren. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, laten we even naar muziek gaan. En dan komen we bij uh, Arnold zo even terug. Ja. Arnold, de fotograaf uit HLM, die keek vanmorgen uit zijn raam... en hij dacht, vamos a la playa. Ja, en dan nemen we Ben ook meteen even op de foto. Vandaar dat hij vanmiddag in de studio van CFM aanwezig is. Je hoorde de single van Rigiera. Nou, we praten weer verder met Arnold. Ja, ja. Hij trouwens op een hele mooie fiets hierheen is gekomen. Nou, dat daar wou ik niet over beginnen. Dat ziet er even Arnold, super uit. Uh, Fietsen naast fotografie, ook fiets je hobby? Ja, zeker, zeker. Een ja. fiets of uh, vijf, zes... Oh. Uh, dit is dan de, de bedrijfsfiets die uh, nou, is speciaal natuurlijk voor mijn werk heb laten maken. Ja, inderdaad. Uh, daar kan mijn tas mooi in en ik kom uh, ja, overal en het is echt een uh, eye-catcher, dus dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja. En verder heb ik nog een racefiets en nog een, uh, een mountainbike en nog een gewone stadsfiets. nog uh, met de auto dus naar fiets... Zandvoort gaan, dat, dat is nog te doen. Maar in Haarlem is de auto helemaal niks, Ja, he? in Haarlem is het echt onhandig. Ja. Uh, zeker als je in de stad zelf moet zijn, dan kun je echt veel beter met de fiets. Ja, precies. En uh, nou, die tas gaat mooi mee zo, dus... Ja. Uh, uh, het is wel zo dat ik bijvoorbeeld op scholen werk of zo, dat ik natuurlijk wat meer apparatuur heb. Dan mm. uh, pak ik wel de auto, maar ja. als het even kan dan... Uh, als je lampen iets... en statieven mee moet nemen. Lampen en statieven, ja, ja. Ja, ja. Maar ik heb wel eens een hele trouwerij gedaan op de fiets. Nou, de mensen vinden dat ook ontzettend leuk. Nou, ja, ja. Dus dan uh, kom je aan en denk je. Hm, ze ben je op de fiets. Ja, op de fiets. Nou, Dat verwachten ze natuurlijk ook niet. Dus, uh... ja. nu, nu heb je het over trouwerijen fotograferen. worden ook wel eens uh, de hele andere kant uit. Uh, zeg maar begrafenis ook gefotografeerd. Nee, dat is niet zo'n. Uh, dat... Ik heb het wel eens geprobeerd. En ik heb er ook wel eens over gesproken met iemand die in die wereld werkt. Maar uh, dat is om een of andere reden willen mensen dat niet. Mm. In Duitsland is dat, is dat veel meer gebruikelijk. Oh, ja, want daar heb je speciale albums voor. En, en oh. ook, uh, ja, Kijk eens gewoon... hoe mooi die in zijn kist ligt. Ja, ja, speciale boeken met, oh. met zo'n kruisje voorop. Oh. <laughs> maar dat is in Nederland... Ja, gebeurt dat eigenlijk niet. Ja, ja, ja. Dus ik vind het wel jammer, want het, uh, ik denk dat het best wel uh, ja, mooi kan zijn... als je dat op een goede manier doet. Ja, dat, dat lijkt me wel een absolute uitdaging om zoiets mooi ja. te krijgen. Ja. <laughs> ja, ja, ja, Ja, maar ik denk dat de Nederland zichzelf liever vrolijk op de foto ziet dan uh, verdrietig. Ja. Dus, uh... dus dat, dat wordt wel uh, aan elkaar gekoppeld. Uh, foto's... Uh, ja. Of sensatie. Ja. Of vrolijk. Ja, het is, foto's moeten natuurlijk altijd uh, een emotie uh, uh, weer spiegelen. En, ja. Uh, ja, het moet, moet, moet mensen ergens raken. Of, of het moet wel confronterend zijn. Of het moet uh, juist opvallend leuk zijn. Dat, of, of vrolijkheid oproepen. Of, uh. een, foto, een goede foto vertelt natuurlijk een, een boodschap. Ja, in, ja. Een, in, een, in een moment. Een goede foto roept emotie op. Ja, een goede foto roept emotie op. En het is ook echt een moment. Dat vind ik ook wel leuk van een, van een goede foto. Dat het echt een gepakt moment is. Dat het niet zomaar een kiekje is van, uh, ja, zo ziet het eruit, maar dat, het echt, dat er echt iets gebeurt. Ja. Hè? Dus als iemand, uh, ja, gewoon echt, dat er echt iets leuks gebeurt, zeg maar. Ja. Nu, nu zijn er op fotogebied heel veel vakprijzen, Pressfoto, ja. uh, al, ja. allerlei soorten. Ja. En, doe je er ook aan mee? Nooit aan meegedaan. nee. <laughs> <laughs> nee. Dat ziet nee. Arnold Bordman helemaal niet zitten. Nou, nee, het is niet zo mijn, uh, mijn ding mm. om uh, daarmee, uh, nee, dat is niet zo mijn ding. Maar nou, waarom nee. dan? Je zo, je, ja, nou, ik weet niet. Ik het heb het heb toch nog Publiciteit, ja, of? maar ik heb, nooit, uh, ik heb er nooit in verdiept en ik heb me nooit... Uh, Ze hebben ook nooit aan je gevraagd? Van, uh... Ze hebben ook nooit aan me gevraagd, nee. nee. Mm -hmm. Maar goed, dat, is, uh, dat zegt niet zoveel natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar uh, nee, ik, heb er nooit, uh, nee. ik ben ook niet iemand die graag op de voorgrond treedt met, uh, met, met dingen. Ik wil mijn foto's laten spreken en uh, uh, via de mensen kom ik altijd wel aan, uh, aan voldoende werk. En uh, nou, dat vind ik leuk. En ik ja. ben niet iemand die, uh, die uh, ja, zo nodig in de krant moet. Of uh, wel eens op de radio natuurlijk. Dat is natuurlijk wel leuk. Ja, precies. <laughs> ja, dat lijkt me wel. Ja. praten over je vak is toch wel ja, leuk. Ja, dat is ook heel erg leuk. Ja, ja dat is ook leuk. Want het is, een, het is op zich een heel mooi vak. Het is natuurlijk... Uh, uh, ja, de foto's zijn overal. Mensen die... Uh, die ja, ik, ik, ik weet niet of je... Veel mensen zich bewust zijn van hoeveel, hoeveel foto's ze op een dag eigenlijk onder ogen krijgen, bewust of onbewust. Ja, er staan overal foto's op, ja. op pinderkaarten staan foto's. Dus daar foto's op, ja, natuurlijk in de krant, maar ook op televisie zie je foto's. Foto's zijn ontzettend bepalend voor, ja. Uh, ja, voor je informatievoorziening. Dus en, je uh, hebt heel veel collega's? Ik heb veel goede collega's, ja. Ja. ja. En daar ook ja. een vakvereniging bij, denk ik? Ja, er is een BFN, dat is iets waar ik dan al jaren lid van ben, als een beroepsfotograaf in Nederland. En ja, dat is echt voor mensen die dan zeg maar, een opleiding gedaan hebben. en zich serieus zeg maar, met fotografie bezighouden. Hmm. En uh, ja, dat, uh, dat is vaak wel nou, niet een garantie voor kwaliteit. Maar het, je weet wel van, nou, dat mensen die je dus inhuurt. die zich daarbij aangestoten hebben. Ja, dat die toch wel een bepaalde basis hebben waar ja, ja. je uh, ja, op kunt vertrouwen. Dat en elk jaar naar bijscholing, of bestaat het niet? Ja, door, uh, ja, ja. ja, ja, ja. Kijk, oh. het is natuurlijk zo dat. Uh, door je helemaal in het digitale tijdperk. ...dat Je dus uh, ja, gewoon ook uh, bij moet blijven hm. op dat gebied worden. Want... Niet eens gek van van uh, ja, de hoor je camera, je eens gek maar, van ja, ja. ja, ja. Van de uh, vroeger had je één camera, ja. deed je 20-30 jaar mee. Nikon wat en zo en, en Nikon ja. of, of een halve blad, ja, uh, ja, precies. Uh, ja. <laughs> en dan kon je spijker mee in de muur timmeren. Want ja, het waren zulke uh, beesten van camera's. Ja. dat was uh, die werden ook steeds mooier. Want ze gingen slijten en ze gingen, het werd echt een verlengstuk van jezelf. Ja, en uh, tegenwoordig is het, is het allemaal toch uh, wat uh, ja, wat uh, sneller uh, gevoelig voor. Voor en voor, voor butsen en toestanden. En plus het feit dat je dat ze verouderen. Dus uh, als ja. je nu een camera koopt. Dus over twee, drie jaar is die gewoon uh, ja weer ingehaald door, door een, een beter type. Net zoals laptops. Hm. Ja, net zoals laptops ja, eigenlijk. Ja. Gek word je ervan. Het dus, ja, kost klauwen vol met geld Ja, allemaal. je wordt gedwongen steeds, uh, steeds dus weer een uh, bij te blijven. Want ja. Ja, de waar tegenwoordig belangrijk is, is, is de factor snelheid. Mensen ja. willen gewoon, uh, als je nu een plaatje maakt, willen ze bij van spreken over een half uur willen ze hem bewerkt en al willen ze hem uh, zeg maar op hun uh, computer hebben zodat ja. ze hem uh, gelijk mee aan de slag kunnen. Ja, en dat uh, dat dat vraagt investeringen, maar ook een uh, stukje scholing. Natuurlijk, ja, precies, precies. ja, maar goed, uiteindelijk is fotografie, dus uh, voor, zowel voor de kijker als de fotogra fotograaf of uh, passie, uh, ja. Ja, je moet echt gewoon. Uh, je moet het echt gewoon. Want er komt veel bij kijken. Hm. Het is echt als je er eenmaal je beroep van gemaakt hebt. Als je, als je daar echt een, een inkomen uit wil halen, dan komt gewoon echt veel bij kijken. Ja, ja, ja, ja. Okay. Ja, dus, uh, geef je zelf nog les in fotografie? Nee, ik geef hm. zelf geen les in fotografie. Ik weet wel dat veel collega's uh, erover zijn gegaan. En dat is vaak omdat ze ja, gewoon eigenlijk toch te weinig uh, werk hebben. En uh, ja, ik vind dat ook gewoon. Uh, ja, ik zou het echt niet willen doen. nee. Nee, nee. nee. nee. Nee. Zo'n praatje op de radio is goed genoeg. Zo'n praatje op de radio ja, is, is ja. goed, maar dan, uh, uh, ja, dan blijft het bij. Nee, ik zou, ik zou niet willen mensen willen, willen opleiden voor. voor ja, je maakt jezelf overbodig eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja, je bent op een je gegeven, gegeven je moment. Je uh, creëert je eigen concurrent. Ja, en ja. Uh, ja, ik bedoel. Uh, de, de weg die, die, die, die, die ik en ook veel collega's afleggen om gewoon op een gegeven moment daar een boterham uit te halen. Ja, dat is een hele lange weg. Ja. En uh, ja, die moeten mensen gewoon gaan. En uh, ja, dat kan niet via de achterdeur, vind ik. Dus, nee, precies. Ja. Nou ja, je hebt straks nog een lange weg te gaan. Terug naar Haarlem, hè? Terug naar Haarlem, ja. Maar want, je hebt goed uh, weer, dus dat uh, fiets, uh, Ja, goed weer. Maar wind tegen, want oh. heerlijk had ik wind mee. Oh. Dus uh, terug wind tegen, maar uh, nou ik ja. kom er wel. Goed. Nog ja. een slokje water en... Slokje dan, uh, water en daar gaan we. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, bedankt. Goed zo, Ja. Oké. Dank je wel. Ja, Bartman, okay. ja dag. Hey, bedankt. Maar oh, uh, ja. Nog even, als mensen meer informatie over jou willen hebben, kunnen ze op internet jou vinden waar? Ja, fotograafhaarlem.nl www.fotograafhaarlem.nl Dat is onze website en de kunnen ze onze foto's zien. En uh, nou, ook de weg vinden om met ons in contact te treden. Oké, okay, dankjewel voor je komst in de studio. Ja, en jullie ook. En het, het is bedankt. een mooie foto van Benno hoor. Ja, okay. Daar mag je trots <laughs> op zijn. Okay. Hier zijn de shirts.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 Lad me in Divan, let me in Divan, let me in Divan, Ladna in Divan, let me in Divan, let me in Divan, let me in Divan.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 ...heeft het inderdaad de afgelopen jaren dik bewezen. Hij had uh, van Gant helemaal niet nodig. Gewoon lekker salal doorgegaan, dan hebben We hebben het over Guus Meeuwers. En dit was uh, Laat Mee in Die Wang. Nou, volgende week vrijdag, dan is het Koninginnedag uiteraard weer een groot feest. Ja, ja. En ook uh, hier in Sanvoort, uh, Benno, er gaat weer heel wat gebeuren. Ja, ik heb hier het programma voor mij. En dan beginnen we met taarten de gooiwedstrijd. wedstrijd rondom uh, zonsopgang... Dan hangt de vlag uit en win een taart. Oh, je kan een taart krijgen. Ik dacht dat het gelijk gooien was. Goed, daarna straatwedstrijd. Welke straat is het mooiste versierd? Uh, dat is uh, rond 9 uur, wordt er geloof ik naar gekeken. Uitslag om kwart over tien al tijdens de officiële opening, want die is er ook. En dan de rommelmarkt van heel vroeg tot uh, 14.00 uur aan de Prinsessenweg. Uh, demonstratie OSS, wat is dat? Heren van de Zandvoort. Oh ja, wat was het ook weer? Dat, dat is een demonstratie die OSS gaat opvoeren. Ja, en wie is OSS? OSS is de Turmvereniging. Oh, de Turmvereniging. Wat leuk. De Turmvereniging Zandvoort. Oké, okay, hartstikke leuk. En dan de officiële opening met de burgemeester, denk ik. Aan het Raadhuisplein. Ballonnenwedstrijd om half elf. De officiële opening is dus om half elf. Oh, en de ballonnen... Oh, de burgemeester mag maar vijf minuten wat zeggen. Want dan gaan die ballonnen al de wedstrijd... In. Zal hij? ja. En uh, je kan ze om tien uur ophalen bij het gemeentehuis. En wie wordt de nieuwe dorpsomroeper van Zandvoort? De opvolger van Klaas. Ja, Klaas die gaat ermee stoppen. Nou, dat is ook nieuws voor mij. Uh, kwart over elf op het Kerkplein. En smiddags zijn kinderspelen vanaf twee jaar tot en met vijftien, van twaalf uur tot vier uur. Middags Halterstraat, gasthuisplein, inschrijven vanaf elf uur bij Café Nuf. Ja, en dan gaat het komen. Hè? Ja, ja, ja. Dus zeepkistenrace. Uh, nooit, ja. Wel geëvenaard, maar uh, nooit, uh, nou, noemen ze. Ja, de, nooit, uh, <laughs> nooit, nooit geïmiteerd. Nee, in ieder geval de beste uit, uh, uit heel Nederland. De leukste, natuurlijk. Ja, komen ze uit heel Nederland? Naar uit Zandvoort? heel Nederland komen ze hier naartoe. België zelfs, wordt wel Geweldig. Nou, half drie. Dus dan begint het op het Raadhuisplein. Is het technische keuring. En dan uiteindelijk om kwart over vier in de Straat, Dan begint de grote zeepkist. Dan worden de motoren gestart. Ja precies. Oh, <laughs> en uh, dat zal waarschijnlijk uh, nou, de hele avond wel uh, voortduren denk ik. Hè? Dat, uh, dat duurt wel een paar uur. Dat is altijd een gezellig feest hoor. Ja, okay. Ben je er nog nooit geweest Benno? Nou, nou uh, nee geloof ik nee, niet. Nee moet maar je, je gewoon wel een keer doen. Volgende week bijvoorbeeld. Ja volgende week. week, wel, ja, volgende week. En, uh, maar ik heb natuurlijk wel altijd de foto's. Daar heb je het alweer. Foto's, hè, foto's van gezien. Goed, dat dus allemaal op Koningendag hier in ons eigen Zandvoort. En uh, diverse podia aan de Halterstraat met uh, lekkere muziek en optredens van uh, de diverse artiesten. Oh. En welke artiesten allemaal gaan optreden zo in het midden van Halterstraat, ja. dat is uh, nog niet bekend. Oh, ze hebben nog niemand. Ofwel uh, Mo, wil je het alleen niet vertellen? Ik zeg, niks, ik zeg niks. Jij houdt je mond, hè? Ik hou mijn mond. Waarom dus doe ik weer ja, ja. zo geheimzinnig? Het is ook een geheimtje. Oh. La, laat me los, man. <laughs> Kom op. Laat me leven. God. En wanneer weten wat we... Ik zeg niks. Ik nee, zeg nee, Wanneer, heer, heer, heer, wanneer weten we het dan weer, weer wel? Ik moet gewoon oren houden. Het lijkt wel schoolmeester hier. He. Ja, wat, wat zei hij? <laughs> wanneer weten we het dan wel? Uh, volgende week vrijdag. moet je gewoon langskomen. Dan dan, dan, dan werk je het vanzelf. No, dat is niet te geloven. Het moet toch een verrassing blijven? Oh, ja, okay. Het was ook een verrassing dat je vandaag meedeed in dit programma. Ja. Ja. Hebben we vorige dat... week absoluut niet verklapt hoor. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, jammer. En, uh... Jammer. <laughs> goed, het is allemaal na te lezen op natuurlijk onze eigen website. zfmzandvoort.nl Nou, ik weet zeker dat ik uh, op Kamin de Dag weer feest ga vieren. Ja, dat, uh, dat is een graai. Helemaal goed. <laughs> zodat dadelijk weer uh, veel meer. Dan gaan we even naar het voetbal. SV Zandvoort toe. Want die spelen vandaag tegen Voorland. Joop weet daar alles van. Change your heart. Look around you Change your heart It will astound you I need your loving yeah. Like the sunshine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 Uiteraard naar het origineel van de Gorgies, je de Kressip. En everybody's got learn sometimes. Jawel Benno, ook jij moet een keer leren. Ja, ja, ja, het, ja ik het, moet het ook een keer leren. Het, het is niet anders. Nou, ja. ik ben heel benieuwd wat het weer uh, vandaag, de rest van de dag en de komende dag gaat doen. Snel over naar Lex van der Hoorn. Zie je het weer En hij hangt daadwerkelijk aan de telefoon. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Nou, hangen, hangen, ik zit hoor Hallo, jij zit, gelukkig maar, ik kon je even ja. niet bereiken Oh nee Was je van de zon aan het genieten? Ja, helemaal Nou, dat doe je helemaal goed, waarschijnlijk live vanaf het strand uh, nu Live vanaf het strand Kijk. Het, is trouwens niet, het is niet druk hoor Nee, valt er tegen Ja, valt tegen, het is niet druk nou ja, als Maar ik, ik, ik, ik geniet ervan, en nee, ik komt niet voor een ander, ik kom voor mezelf Kijk, dat bedoel ik Gewoon lekker genieten van het mooie weer En volgens ja, mij nou. kunnen we dat uh, wel gaan doen Maar jij weet daar alles van ja, nou vandaag is het dus zonnig met wat sluierbewolking. En uh, er staat een zwakke oostelijke wind. En uh, aan zee is het af en toe zeewind. Maar het is niet hinderlijk hoor. Als je uh, lekker in het zonnetje zit, is het helemaal goed. En de maximumtemperatuur die was uh, een half uur geleden, was die 17 graden. Oké. Okay. Ja. Helemaal niet ja. vervelend. Uit de wind. Uh, uit de wind. Nou nee, die temperatuur die wordt uh, gemeten uit de zon. In de wind. Oh, oké. Okay. Nou, dan is het Andersom is het dan helemaal lekker. Ja, daarom. Dat bedoel ik dus. Ja, precies. En uh, wij hebben dus die 17 graden. Maar in het noorden van Nederland, dan liggen de temperaturen aanzienlijk lager. Daar is het 14 tot 15 graden. Oh. En dat komt omdat de sluierwolking daar dikker is dan hier. Dus we zitten helemaal aan de goede kant. En zo zien we het graag natuurlijk. Ja. En ja, de rest van het weekend. Want dan gaan we naar de zondag toe. Ja, dan gaan we morgen waar, naar het strand, Rob. Ja, ik wil wel naar het strand. Nou, dan moet je vroeg gaan. Oh, want? <laughs> want, want, nou, want? we hebben morgen... We, we hebben we morgen... Het begint met de zon. En dan in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En die neemt uh, dusdanig toe dat er in de avond uh, wat regen kan vallen. Er staat dan een uh, overwegend zwakke wind uit de zuidelijke richtingen. En de maximum temperatuur komt dan wel uit op 20 graden. Oké. Okay. En aan, aan zee is het dan iets minder warm. Omdat uh, de wind smiddags uh, uit het zuidwesten gaat waaien. Nou, ik ga met, uh, met de club even praten over het uh, verschuiven van een vergadering, denk ik. Want uh, ja, die zit in de middag. Ja, <laughs> dus, uh, ja dat. Uh, het wordt gewoon is vroeg opstaan voor de kop voor Nee, die, die begint om 12 uur en dan is het nog mooi weer. Dat bedoel ik ermee. Nou, oh, nee, nee, nee. Dat, dat, dat doe je goed, jongen. Want het, uh, rond die tijd gaat de bewolking toenemen. Oh, Oké, okay. nee, dan laten we hem gewoon staan. Ja, dat zou we doen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Had je me verkeerd, verkeerd begrepen? Ja, nee, nee, helemaal goed. Ik denk uh, ergens in de loop van de middag wordt het slechter, maar om 12 uur is het al uh, ja, eindovering. oefening. Zou rond het middaguur dan, uh, dan gaat de bewolking toenemen. Oké, okay, dus vroeg het bedje uitmorgen. Juist. Juist. Uh, wat ik dus vertelde was, uh, ja, uh, waar was ik gebleven, joh? <laughs> ik weet het ook oh, niet meer. Het nou, is ik, ik, ik had al niet verteld hoe de maximumtemperatuur. Ah oh ja, dat was 20 graden. En dan zijn een wat minder warm. Omdat de wind uh, smiddags uit het zuidwesten gaat waaien. Nou, dan maandag, dan hebben we wolkenvelden en wat zon. Het wordt allemaal wel even wat minder. En er staat een maat zuidwestenwind. En de temperatuur die gaat echt naar beneden toe. Die gaat naar de 13 graden. Oef. Maar dinsdag, dan gaat de temperatuur weer omhoog, komt de zon er weer bij. En verder weet ik het niet. Verder weet je het niet, want dat wil ik wel weten. Want, uh, ja, koning Ja, kan kan ik in de... ja kan in de dag. Ja, kan ik in de dag, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Daar, had ik me, daar had ik me wel op voorbereiding. Oké, okay, gelukkig maar. Ja. Nou, geen weer. Hoeft ook niet. Als het nee. droog is. We gaan gezellig nee. het dorp in. Nou, dat durf, ik durf ook niet te zeggen dat het droog blijft. Maar het is in ieder geval geen strandweer. Er is wat meer bewolking. Volgens de laatste verwachtingen, die heb ik om uh, 12 uur gekregen. En uh, er kan een spatje regen vallen. Oh, dat is wat minder. Dan moeten ze regenbanden om die Als er maar één, is, één <lacht> klein spatje is, dan, uh, dan mag <lacht> het nog net. Ja, ja. spatje hoor. Nee, ze gaan namelijk ja. allemaal met open auto's uh, rijden. Met koning in de dag. Dus uh, dan ja. moet het we wel een beetje droog blijven. Ja, nou, ik, denk, ik hoop het. Ik zal mijn best doen, Rob. Oké. Okay. Nou, Lex... Nou, dit, dit hele verhaal... Ja, dat wil dat ik weten. Je, uh, dat wil jij weten. Dat kan je lezen op uh, internet op www.meteopagina.nl En als je een uh, mobiele telefoon hebt waar je internet op kan ontvangen... dan uh, is het www.meteopagina.nl slash mobiel. Ja. En uh, 70 keer per dag komt hij voorbij... Het weerbericht op Zeerven Text TV. Heb je het echt zelf geteld? Nou, ik heb het tellertje erop zitten. <laughs> Oké, <Okay>, vandaar. <laughs> Helemaal goed. <laughs> hey Lex, mag je weer hartelijk danken en geniet van het uh, mooie, mooie dag van vandaag. En okay, morgen natuurlijk, ja, ja. hè? Morgenochtend. Ja, morgen. <laughs> we, we spreken elkaar volgende week. Hè? Is goed. Dankjewel Lex. Okay, en tot volgende nou, week. Doei. Dat was uh, Lex van Oren van Meteopagina.nl waar je het... Uh, het weer uh, natuurlijk na kan lezen. Yeah. Mm -hmm. yeah. Hier ben ik geboren und laufe durch die Straße.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Traum gezien, dat huis aan zee. Ik suche neues nieuw land met unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. heb tauge oren, een baard en zit om gaar. Nou, dan is die Meine Fox vandaag toch een klein beetje bij ons. He? Geen, he? Geen Albert-Jan maar een uh, andere Fos. Pieter vijf vijf Fox. Die hoorde de single House aan Zee. Nou, Benno, we gaan snel over naar het voetbal, naar Joop Venes. Ja. Want de wedstrijd van vandaag, uh, die op het programma staat, is svs voor tegen Voorland. Ja. Ja. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren en luisteraars. Hartelijk welkom op Duimpje zelf. Inderdaad, de wedstrijd. Eén eh, de laatste van de reguliere eh, seizoen. Tussen SV Zandvoort en de Voorland. De Voorland staat op twee na laatste. Eh, moet dus in principe gewonnen kunnen worden. Eh, Te meer ook omdat Voorland niet kan. Eh, Bomen, vee, of ...degraderen hoeven ze dus ook niet echt heel sterk te maken. en uh, Ik heb een klein nieuwtje voor u, want toen jullie mij opbelden... ...dat gebeurt het ineens aan uh, Edel Zandvoort. Uh, dat uh, is het grootste nieuws uiteraard. Uh, Stijn Stobbeler zet de bal voor en uiteraard Michel Waan. Helemaal Franke voor de keeper komt een prachtig al in. De Zandvoort leidt dit met, met op dit moment met 1-0. Net hebben ook wat triest nieuws, want anderhalf uh, week geleden heeft Ronald Kalers een van de steunpillaren van de Sanferse verdediging tijdens een training een gebroken enkel opgelopen en een, een, ja min of meer grove overtreding van een van zijn maatjes op zijn enkels en dat zorgt ervoor dat hij nu een enkel heeft met twee schroeven erin onder andere en dat hij mag hopen dat hij in september weer kan beginnen maar ja dat is natuurlijk heel erg onzeker um, Voorland nogmaals dat kan dus niet degraderen gaat dus ook waarschijnlijk niet echt uh, alles wat uh, alles zitten Sandver daarentegen heeft alle kansen in huis om na competitie te gaan spelen. Het is namelijk het volgende, het geval, het is een beetje ingewikkeld om te vertellen, maar CSW, de kampioen, is hij al kampioen, uh, die hebben twee keer periodetitel gewonnen, de eerste en de laatste. Uh, de eerste titel van die eerste periode gaat naar de eerstvolgende op de ranglijst die geen uh, periodetitel heeft, dat zou dan in principe... Uh, Marken moeten zijn, maar Marken gaat sowieso promoveren. Omdat de eerste drie dit jaar in verband met de superklasse of de toplasse. Uh, gaan de drie omhoog. Dan wordt de nummer vier komt in vraag. En dat is op dit moment Kastrikum. Kastrikum die krijgt dus sowieso de eerste periode titel van de CSW. En daar mogen zij dus voor na-competitie gaan spelen. Zandvoort staat in de laatste periode één plaats onder CSW. Als dat zo blijft, dan krijgt Zandvoort, omdat ze dan die tweede plaats hebben. Uh, ...krijgen zij recht om promotie, uh, wedstrijden te spelen. En dat is dus anders als met de eerste periodetitel. Omdat CSW dus 2 heeft, gaat die regel dan in, uh, in werking. En dat betekent dat Zandvoort, als ze vandaag gewoon de punten halen... ...dat uh, Zandvoort uh, nog een maandje langer door kan gaan met zowel het eerste als het tweede helftal. Nou, dat, uh, dat in het achterhoofd houden dan die 1-0 uh, voor Zandvoort... ...dat zijn we lekker op de goede weg, Rob. Ja, dat dacht ik wel, hè. <laughs> Joop. Je ja, was er even niet? Nee, ik was er even niet. Even een plaat uitzoeken, want uh, we kregen net een verzoekplaat binnen. Dus uh, vandaar, ja, ja, vandaar, oh. vandaar, vandaar, vandaar. vandaar. Maar goed, ja. um, dit Manje. is dus op uh, dit moment het geval. Uh, we, we zien daar, naast je berg, die wordt er behoorlijk aangetikt mag doorgaan van de scheidsruim, omdat het in balbezit blijft. Uh, Patrick Kopen, naar de linkerkant, naar Michel uh, de aan Michel de Haan, vier spelers van de, uh, Voorland komt hij bij, Berg terecht. Berg, zult het terug naar de Haan. De Haan, oog in de voor, Doelmond, wie staat daar? Dat gaat over voor alles, iedereen. Dat wordt een inbrug voor Voorland. Nou goed, zo gaat het nu door. Zand is flink in aanval. De stand is nu 1-0. En uiteraard straks komen we weer terug bij Joop van Eerst voor het vervolg van deze wedstrijd. Make that shook, make that shook, make that shook, make that shook, shook, shook, shook, shook, all over the place. I say, Come on, baby, when Als we zo op de klok kijken, is al even voor drie uur. En we hebben nog wat berichten. Voor Zandvoort en de regio. Benno Vugend. Ja, het nieuws door Benno Veugel. Ja, ja. Laten we horen. Vanochtend is uh, aan de Herenweg in Heemstede een persoon uh, te water geraakt. Met, haar, uh, met zijn of haar scootmobiel. Dat weet de verslaggever ter plaatse. Die wist dat nog niet. Maar het werd wel een heel spektakel wat hulpdiensten betreft. Uh, de traumahelikopter uit Amsterdam werd uh, ingevlogen. En, uh, of de dokter daarvan in ieder geval. En de brandweer natuurlijk. Uh, de ambulances en de politie. Allemaal ter plaatse gekomen. Uh, foto's daarvan zijn van... Een te zien op, bij onze collega's op uh, uh, abradio.nl. En ook met een klein berichtje van Robin Kansner. Een uh, geloof ik een jongen uit, hier ook uit Zandvoort. Dan morgen. Wordt het weer heel gezellig in het dorp. Dan is er een kinderkunstlijnveiling uh, Veiling. En uh, dat gebeurt allemaal onder leiding van onze eigen voorzitter van ZFM, Pieter Joostraam. Wat hebben we toch een hoop beroemde collega's. De een is Veilingmeester, de ander wordt wethouder. Uh, het wat, is wat werkelijk ga jij nou niet te geloven. Ja, ja, gewoon ga... bij de radio blijven <laughs> natuurlijk. Dan word je ook beroemd hoor, Benno. <laughs> Ja, ik bedoel, jij zit er al twintig jaar bij, dat is wel. Ja, nou, dat ja. heb zoiets. jij dan, dat heb jij dan, jij dat zit er al twintig jaar bij. Nou ja, het gebeurt morgenmiddag, euh, tijdens de regen, zoals voorspeld door horen. van 1 euh, uur tot 5 uur s middags, dat zal heel gezellig Precies worden. Precies gepland. Precies gepland, ja. Maar goed, 150 leerlingen, maar liefst van groep 8 van alle basisscholen van Zandvoort en de brugklas van uh, Wim Gertenbach College, hebben een mooi schilderij gemaakt. Deze schilderijen zijn getoond bij uh, diverse ondernemers in het Zandvoort. Het Zaltersmuseum met vvv kantoor en, uh, en nogmaals het Zandvoortsmuseum. Er staat het twee keer in. Grappig. De opbrengst van de veiling gaat er naar Kinder- en Jeugdcentrum. Het Spalier Spalier. in Zandvoort. Ten behoeve van de aankoop van een Wii-spelcomputer. Heeft iemand dat